De Turkse aanval van vandaag betekent dat de ene bondgenoot van de VS de andere bestookt. De Amerikanen voeren een internationale coalitie aan, waar ook Turkije onderdeel van is, die luchtaanvallen in Syrië uitvoert. De Koerden zijn op de grond de belangrijkste bondgenoot van de VS. In Houten is brand uitgebroken in de elektriciteitsruimte van een appartementencomplex. De woningen erboven zijn ontruimd. De bewoners zijn opgevangen in een nabijgelegen wooncentrum. De brandweer kan het vuur niet blussen omdat er nog spanning op de elektriciteitskasten staat. Door de brand komt veel rook vrij die richting het naastgelegen station waait. Er stoppen daardoor geen treinen nu op station Houten Kastellen. PvdA-leider Samsom weerspreekt dat zijn partij in de coalitie te weinig resultaten heeft gehaald... Volgens de partijleider is dankzij de PvdA de koopkracht gestegen... zijn de inkomensverschillen kleiner geworden en is de armoede afgenomen. Samsom zei dit vanmiddag op het partijcongres in Amersfoort. De PvdA staat er in de opiniepeilingen niet goed voor... maar Samsom zegt dat het onnodig is te tobben. Hij hoopt dat zijn partijgenoten meer zelfbewustzijn krijgen. De Zwarte Cross stopt voorlopig met de verkoop van campingkaarten omdat een van de grondeigenaren zich heeft teruggetrokken. Het festival werkt samen met verschillende grondeigenaren uit de gemeente Oost-Gelre. De eigenaar die over het grootste deel van het campingterrein beschikt wil niet meer wil samenwerken met de organisatie. Volgens de organisatie heeft het geen gevolgen voor het festival zelf komende zomer. Het weer, het is bewolkt en vooral in het zuiden kans op regen of natte sneeuw. Vannacht daalt de temperatuur tot vlakbij het vriespunt. Morgen op veel plaatsen regen en natte sneeuw. In Limburg kan er s'avonds ook droge sneeuw vallen. Over het algemeen is het morgen vrij guur met 4 graden en een stevige noordoostenwind. Dit was het N Zin in Zandvoort. Zandvoort. Is zin in ZFM. ZFM met nu de Nightwalk. Ladies and gentlemen.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 Mario Zand zaterdagavond op ZFN.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 Onderweg zometeen Tiger the Arter. Ook een heel kleine Ronnie Flex, weer een nieuw plaatje gemaakt. maar dit is zie. Camora maar Don't Let Me Down. There's hope inside. a weary heart. All over tonight. Just let it pass. In all these years. Through wind and rain. Don't hit me now. And I'm in pain. And, and I'm the one that's traveling the world, it's no so unique, don't you see? Ocean deep, rose so sweet And it's edible, it's edible, I'm so incredible, incredible oh! Leef ik nu voor twee nee we leven niet voor niks Ik nee. weet dat ik onderweg ben en verder weet ik niks Lieve schat, skip je man, ik kan je geven wat je mist Drink hem door de helft, wat we drinken dat is sterren Het is elke dag een feest, maar ook elke dag mijn werk Geniet en ik besef het, gooi je biet en ik vertel het Zoveel bitches willen chillen, pak je taxi, rij zelf. We yeah. doen interviews, we zijn in de buurt Alle escorts worden nu ingehuurd. Vrouwen doen de hele gekke dingen nu, we pakken dikke stacks met zingen sex. nu. Hey. Wat een tijd om te leven, hey. Maak me niet meer uit wat ze over me schreef. Ik ben op een vijf, heel raar aan het feesten, gewoon yeah. en een kleine, zeg je tante en je neef. Dat was de laatste gericht van Lil Kleine. Tezamen met Ronnie Flex met niet omdat het moet, maar omdat het mag. Hè. En daarvoor het Tix the Alter met Run. En dat deed hij samen met Lady Lasher. Zie je van Zandvoort de Nightwalk? Ik heb nog even een beetje shownieuws voor je. Adele, die is een aantal kilo afgevallen. Is hier misschien opgevallen. Maar nu ze slanker is, is ze zo'n verslaafd aan winkelen. Ik pas nu de kleding die in de winkel hangt. Legt Adele uit in een interview met Voogd. Dat is voor mij een, een, een, een enorme pro probleem. Adèle is gezonder gaan leven. Ze rookt al jaren niet meer, maar drinkt nog dadelijk. Eet gezond en sport regelmatig. Ik voel me nu zeer mezelf dan ooit tevoren. Ik zit zo lekker in mijn vel. Ik ben tevreden met hoe ik eruit zie wie ik ben. En ben erg blij met alle mensen om me heen. En hoewel Adele nu zwak heeft voor winkelen... gaat ze thuis nog steeds gekleed als uh, chauveler moeder. Dan ben ik net als ieder ander. En als ik met mijn kind op pad ga, draag ik uh, leggings en trui en gimpen. Die kleine vieze handjes laten namelijk overal vlekken achter. Dus dat is ook echt een beetje de reden. Dus uh, ja, verslaan aan, uh, aan winkelen. Ja, dat kan als je zo'n tik salaris hebt als uh, Adel. Alleen nog van het vorige album, uh, 22... Als ze nog steeds leven, dus uh, moet je nagaan dat nu het album 25 ook al in die richting is gekomen. Dus het hoeft echt helemaal niet meer te werken. Zie je wel, mijn zoon met muziek. Sigala, say you do, doen ze samen met Imani en DJ Fresh. When De Chase, dat was samen met Aruna en daarvoor muziek van Joe Stone. En die komt weer uit, uh, wat kwam die vandaan? Het Almelo volgens mij. Ja, het Almelo komt die, samen met Ferric met Man Enough. Die is van voor voor de partyagenda voor deze zaterdag 13 februari. En zoals altijd beginnen weer met de wekelijkse feestje Brainwash in de Escape in Amsterdam. Begint om 11 uur, tot tot 5 uur in de ochtend. Intree 16 euro. Met natuurlijk onze eigen Zalfoes dus Raymundo. Vanavond heeft hij meegenomen. Tom Van. Doopie Kleids. En MC Jan Toop. Dat is vanavond in de Escape in Amsterdam. Het een beetje Brainwash. En vanavond in de Markantine Hebben we clear Two Year Anniversary. Met onder andere de Flexicon. FS Green. Full Great. Jero van Daal. Greasy En Soroy. Het begint allemaal om 10 uur. Dus. Uh, in de markt komt hier vanavond de uh, clear two-year anniversary. En ik moet zeggen, vandaag zijn de feestjes een beetje be be be be be be be be matig allemaal. Ik heb uh, echt een, een lijst gekregen en dan heb ik echt iets van de helft van de feesten zegt me allemaal helemaal niks. Hè. Dan moet je er toch even uitzoeken van uh, wat is er interessant. Nou, in ieder geval vanavond in de box de Money Team Victory Party. begint om tien uur met onder andere Bolleboff, Biggie, Two Croaks en Stefan Pilijn. En nog veel meer. begint om 10 uur tot vijf uur in de ochtend. En vanavond in de Stalker in Haarlem... Dichter bij huis hebben we High Society. Het begint al wel om, uh, om 11 uur. Het duurt tot 5 uur in de ochtend in de stalker. We beginnen op de website clubstalker.nl met onder andere Quinty, Dominique Brooks, Artie, meneer Herens en de snore DJ-team uh, die draaien in de bovenzaal. Dus vanavond uh, dus in Club Stalker het feestje High Society. Tot zover ook de partyagenda. We gaan met muziek. Wild culture versus uh, Carmen met Sugar.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 Like a darker place to lose control. You're not alone, and when you come looking for embrace, I know your soul. I'll be your home. Alleen dit keer de Don Diablo remix. En daarvoor horen de muziek van... Giormiani uh, met Bamba a Drop. En uh, ja, doet het erg goed uh, in het buitenland. En ook op social media. Dus we hadden iets van, we gaan hem gewoon draaien. Zie je, we hebben zijn antwoord. Het het is even tijd voor de tien. En boven beste platen van de dansvoet. Deze week op tien. Me and my toothbrush met Goldbamber. Op 9. Michael Kalver met Nobody Does It Better. Op 8. Sasha en Oli Jason met Ecuador. En op 7. Sit Met No. Op 6. Norah Pure met. Uh, Nora moet ik zeggen, en Pure met Morning Dew. Op 5. Uh, Hillary Tribe met Free Tibet. Op 4. Mastic Grudge en Natch met Oh Baby Dance. Deze week op 3. Fred Legrand met uh, Gimme Sam. Op 2. Ronald Clark met I Get Deep. Deze week op 1. In de 10 boven beste plaat voor het dansen. Gerson Jackson met Take It Easy. En die hoor je natuurlijk nu hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Jackson. Op de radio, dus samen DJ Fresh met Elevator. En daarvoor uh, Jacco en uh, Torres met home Fusion Alex Joseph. En tot zover ook het eerste uurtje van de nacht Niet getreurd, zo meteen. Nog twee uur lang. Lekker beats op de radio. Zometeen als eerste. om tien uur DJ Mouse met zijn Global House vibes en straks in het derde uurtje gaan we naar Italië met het beste van de clubs uit Italië met DJ Kavascar. Dus ik zeggen: blijf gewoon luisteren. Nog een paar stukjes muziek. DJ LeRoy en Roll Clark nummer 2 uit de lijst met uh, I Get Deep. Marissi Bouillet en uh, Mink met Riverbank. Ik zeg tot zometeen na de break. Touch my soul. You're nothing like I see. Checking it out. Deep I get deep I get deep I get deeper into this thing and I pretend that they're not there I just stare up in the booth at the Dreadnought Spinning the song Spinning it strong Playing things like When can a house begin? That's my shit What? Ooh. Ooh. deep, I get deep, I get deep, I get deep, and the rhythm flows through my blood like alcohol, and I get drunk, and I'm falling all over the place, but I catch myself right on time, right in line with the beat, and it's so sweet, sweet, sweet, sweet, I get, deep. I get deep.